Mark Hokker met het NOS Journaal. De Duitse oud-president Roman Herzog is overleden. Hij was president van Duitsland van 1994 tot 1999. De huidige bondspresident, Gauk, noemt Herzog een markante persoonlijkheid... die belangrijk was voor de onderlinge verbondenheid van Duitsers... in het toen nog jong herenigde land. Herzog werd vier jaar na de hereniging tot president gekozen. Hij stelde direct een symbolische daad door zich niet in de toenmalige regeringszetel in Bonn te vestigen... maar in de nieuwe hoofdstad Berlijn. Dat was vijf jaar voordat de regering die overstap maakte. Roman Herzog was al lange tijd ziek, hij was 82 jaar. Piraterij in de wereld is het afgelopen jaar sterk afgenomen. In 2016 waren er 191 incidenten, dat is het laagste aantal in 18 jaar... Uit onderzoek van het Internationaal Maritiem Bureau blijkt dat het aantal ontvoeringen van bemanningsleden juist enorm is toegenomen. Het afgelopen jaar werden er 62 bemanningsleden ontvoerd, ruim vier keer meer dan het jaar daarvoor. Vooral de kusten bij West-Afrika en de Filipijnen blijken gevaarlijk te zijn. Rijkswaterstaat gaat een tijdelijke dam bouwen achter de zwaar beschadigde stuw in de Maas bij Graven. Daardoor kunnen er straks weer schepen varen op de rivier. De tijdelijke dam moet over twee weken klaar zijn. Anderhalve week geleden ramde een binnenvaartschip de stuw. Daardoor staat het water in de Maas extreem laag. Dat leidt tot grote problemen voor de scheepvaart en voor woonboten. In Iran is vanochtend een grote mensenmassa op de been gekomen... om afscheid te nemen van oud-president Rafsanjani. Naar schatting hebben honderdduizend mensen hem de laatste eer bewezen... bij de Universiteit van Teheran, waar hij lag opgebaard. Rafsanjani wordt bijgezet in het mausoleum waar ook de grondlegger van de Islamitische Republiek Ayatollah Khomeini ligt. Rafsanjani overleed zondag op 82-jarige leeftijd na een hartaanval. Het weer: het wordt een wisselvallige dag met zon, bewolking en verspreid over het land een bui. Het is vanmiddag een graad of zes. Ook morgen wisselvallig en veel wind. Het wordt dan zeven tot tien graden. Dit was het NOS -je. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dennis Mooy van de ANWB.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 En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdag neem ik u mee terug op reis in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Dat is alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En natuurlijk als opening hoor u ons herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids met Weet je nog wel oudje? Dat was een opname 1928. Het komen er weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Onder andere Johnny Hoes, de straatzangers, maar eerst hier, wel bekend in de show, de zangeres zonder naam, met Als de Witte Rozen Bloeien Gaan. Het uur van afscheid was gekomen, zijn schip moest weer naar zee. Ze vroeg met tranen in haar ogen, neem mij toch met je mee. Zijn we doorgegaan? Jij bent alles voorbij, want je maakt me zo blij, Michaela. In mijn hart is alleen maar een plaatsje voor één, Michaela. Iedere dag, ieder uur is een nieuw avontuur, Michaela. Jij bent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 Hoor de muziek van de Johnny Hoes met Michaela En daarvoor de straatzangers met Aan het strand, Stil en Verlaten. En de volgende artiest is geboren als André Gerardus Hazes. Geboren in Amsterdam op 30 juli 1951. En overleden in Woerden op 23 september 2004 was een Nederlandse volkszanger. Die vanaf de jaren 70 populair was met zijn eigen tijd zijn vorm van het levenslied... Tot zijn grootste hits behoorden eenzame kerst uit 18, 76, een beetje verliefd uit 81, bloed, zweet en tranen... ik meen het uit 85, we houden van oranje, blijf bij mij... En postuum, zij gelooft in mij uit 2004. Naast bracht brachten minstens 300 verschillende nummers uit... op 36 albums, exclusieve complicatie albums natuurlijk. Nou, begaf hij zich koststondig in de gemeentepolitiek, dat was in 2002... En afgelopen weekend stond zijn eigen zoon André Hazes junior... in het AFAS Live in Amsterdam, het voormalige Heineken musical. En het was uh, 18 jaar geleden dat zijn vader daar optrad. En nu trad hij zelf op. Hij heeft uh, vorig jaar een album uitgebracht, Leef. En uh, ja, afgelopen weekend uh, heeft hij op drie nummers na... drie nummers eigenlijk zijn eigen grote hits. Heeft hij heeft eigenlijk alles van André Hazes gezongen. Alle oude hits van zijn vader. En het was een heel groot succes. Het was uitverkocht. Ik denk uh, elke dag uh, zaten er zo'n pak en beet 6000 mensen in de zaal. Op zaterdag en op zondag. En die allemaal mee lopen zingen op de hits van André Hazes. En dit keer dan gedaan door zijn zoon. André Hazes junior. En ja, het was toch wel heel erg leuk om alle echte André Hazes weer eens terug te zien. Alleen dit keer dan voor zijn zoon. U hoort hem nu, André Hazes. Het origineel uit 1977, met zijn hit Mama. Mama, mag ik even met je praten? Als vroeger, zo fijn en zo intiem. Daar is Ja, tussen ons twee is toch zoveel, toch zoveel wat ons bindt. Ook al ben ik nu een man, maar ik blijf altijd een kind. Mama, nu ga je toch niet gaan. It's Tussen ons twee Er wordt gebeld en het is niet te geloven, want daar sta jij, mijn vakantieavontuur. Je zei, ik kom, maar ik dacht dat beloven. Ach, dat vergeet je ook en duur. Dat in Frankrijk toen ik je ontmoette, maar na drie weken moest ik alweer naar huis. Ik had niet gedacht. Je nog ooit te begroeten en zeker niet hierbij. Als die weken met jou niet vergeten, ze waren bij me de hele winter lang. Toch dacht ik vaak, en dat mag je best weten, ik zie hem nooit meer en dat.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 ik vraag je nog steeds om je hart. Om je hand. U hoort de muziek van de bietenbouwers. Hier op CFM Zandvoort met uh, Annelies. En daarvoor Jeanette van Zutphen met Bonjour Mon Amour. De volgende formatie is een Nederlands zangduo... bestaande uit de tweelingzusjes Julia en Ellie Lancaster. Geboren in 1933. En ze werden bekend onderaan de Melody Sisters. En in 1953 schreven de tweelingzusjes Julie en Ellie Lancaster... een brief naar de platenmaatschappij Philips. Dat was toen een platenlabel met de vraag of zij auditie mochten komen doen. En kort daarop werden ze uitgenodigd... en aangezien de zussen nog geen eigen materiaal hadden... zongen ze een aantal liedjes van de radio. Onder andere Make It Soon en Wheel of Fortune. Tien dagen later kreeg ze een bericht van de programmaleider Nico Boer... dat er Ger Roos contact met ze op zou nemen. De Roos was enthousiast en liet de zusjes optreden... in zijn radioprogramma van Zesser Klaar Club. In 1954 werden de zusjes samengebracht met het nieuwe Black and White. In die samenwerking met arrangeur Pierre Wijnobel... werkte ze dus aan een Nederlandse versie van de hit Shaboom... van de Canadese groep The Crew Cuts. Het nummer werd een hit en meerdere samenwerkingen volgden. En in 1961 scoren ze nog een nummer 1 hit. Met Dankje voor die bloemen. En u hoort u nu de Melody Sisters met Dankje... Voor die bloemen. Dank je wel, dank je wel, dank je voor die bloemen. Ik vind ze reuze mooi. Ik hou veel van Jackie, van Jack de bloemist. En hij houdt van mij, ja dat doet hij beslist. Hij stuurt me maar bloemen, dat kan hij doen. Maar ik had veel liever van Jackie een zoen. Dank je wel, dank je wel, dank je voor die bloemen Ik vind ze reuze mooi Maar wat moet, wat moet ik nou met al die bloemen Toe, kom vanavond eens zelf voorbij Dat is veel leuker voor mij Mijn kamertje komt vol met bloemen te staan Maar Jackie, waarom loop je nooit bij me aan Je zegt het met rozen van vroeger Daarmee nu gaat Dank je wel, dank je wel Dank je voor die bloemen Ik vind ze reuze mooi Maar wat moet, wat moet ik Nou met al die bloemen komt vanavond in Zelf voorbij Dat is veel leuker voor mij Zij uit met die bloemen Kom eens op bezoek Want anders begin ik Een zaak op de hoek Wordt alles anders begreep je dat wordt jouw concurrenten in plaats van je schat. Dank je wel, dank je wel, dank je voor die bloemen. Ik heb er nu genoeg. Wat moet ik, wat moet ik nou met al die bloemen? Toe kwam vanavond in zelf voorbij. Dat is veel lukker voor mij. Dankjewel, je wel, je wel, dank je voor die bloemen, ik heb er nu genoeg. Wat moet ik, wat moet ik nou met al die bloemen? Toen komt vanavond een zelf voorbij, dat is veel voor mij. Dank je wel, dank je wel, dank voor die bloemen. Is het waar? Ik heb ze niet meer geteld. Het is avond, maar mijn hart heeft duizend. is het Door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van bruggenlijke ongehoorzaamheid.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 Ik ben het gadootje naar de botermarkt gegaan, naar de botermarkt gaan, Ze wil maken wat ze vol. ze wil maken wat ze vol. ze wil maken wat ze vol. ze wil maken wat ze vol. En ze maakte van boter een domini, een dominee pardoes. In de kark in de kark zieren dominee, In de kark in de kark Een dominee. een domine dominee, en domine dominee, en mijn suster niet en mijn suster niet en mijn niet en, en ze maakte van boerder een wafelvrouw, een wafelvrouw, pardon. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de karrekunde de dominee. In de karrekunde karrekse de dominee. Een dominee, een dominee. En do -do een -nee, do -do -nee. zuster die -niet En een zuster die -niet En een zuster die En een zuster die En ze maakten van boter een toverhex, Een toverheks, bordeaux. Ik zei: pakken, ik, zei je pakken, zei pakke, pakke, pakke, de toverheks. Ik zei: Pak ik, zei je pakken, zei de toverheks. Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de babelfrouw. Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de babelfrouw. En de, de maken een, een, die die. Die die. Die die. een kastelein, een kastelein betalen, betalen, zij de, betalen, betalen, de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, de toverheks. zij je pakken, zij je pakken, een je pakken, En je pakken, je pakken, zij zij je pakken, zij betalen, pakken, betalen je zij je pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij je zij je pakken, zij pakken, zij Binnen, de vrouw. Kom maar binnen, kom maar binnen, kom maar binnen, In de karak in de karak, zie de dominee. In de karak in de karak, zie de dominee. En ze maakten van een baronas, een baronas, En de en de de baronas. En de die, die, die. en de die, die. En een baroness, een baroness baroness. En de, de, de baronas. Tall betalen, betalle betalen, zij de kastelein, uur is betalle is betalle zijne kastelein. Zij je pak zijn zij je pak zij de toverheks. Zij je pakken, zijn zij je pakken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen zij de baaf Kom er binnen, kom er binnen zij de baaf van In de kar in de kar zij de dominie. In de kar in de kar zij de dominie. Van du bidu mini, van go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 Bij de waterkant, ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Qua in de wolken en ik voeg je me kussen daar bij de waterkant. I'm falling ick Mijn kussen wal, daar bij de waterkant, de waterkant. daar bij de waterkant. de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wal daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, je kreeg een kleurtje en zei nee. Hoe komt u op die idee? U bent beslist aan ah, best. Ja, werden wij een paar, stonden wij samen op de stoep van het stadhuis. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar ben de waterkant, daar ben de waterkant, daar ben de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Bye. In zijn torero, die al doodde hij was roos, dat niet deed met echt plezier. Roos. Daar hij zijn hart een lid was van de stierenbescherming, gas, huilde hij soms hele nacht, roos, en dan zei zijn vrouwtje zacht, molle. Ja, weer. zo'n kon hij het niet langer harden En behuilde hij met tussenposa, de pyjama van zijn rozen. Hij bezwoer toen van zijn levens, om zijn beroep pas op te geven Hij had het toch weer zo benauwd, ja En weer suste hem zijn vrouwtje, ja Malleve. Kom maar bij Rosa. Heb jij weer last van een dier? Oh yeah. Oh, oh. oh wat een klira die maar Marleen, kom maar bij Rosa. Ricks met Malle Ventja. En daarvoor had voor horen met zijn naam was Aagje. En de volgende artiest worden in 1962. Op 19-jarige leeftijd een talentenjacht met zijn bands. En de eerste prijs was een platencontract. En de eerste twee singles, de liefste die Ken en Jenny flopten. Maar toen kwam het nummer Ritme van de Regen. Het is 1963 wat een grote hit werd. Waarvan in totaal bijna 100.000 exemplaren werden verkocht. En ook in dat deed hij Men het Songfestival van Knokken. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Rob de Nijs. U hoort hem nu met de Winter. En ik wens je nog een hele fijne week. En aanstaande zaterdag wordt het programma nogmaals herhaald. Rob de Nijs, nu met In de Winter. voel me wel fijn. En kijk tv om niet naar bed te gaan.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 Bent u daar? Hoort u mij? Legt niet neer. En in de winter extra dekens voor de kou. Wat verwarring zonder jou. Oh, ik ben sterker dan je denkt. Maar toch nog even zwak wat met jou betreft. Ik zag je vriend. Hij lijkt me aardig. Ach, weet ik veel. Dacht eerst nog, het raakt wel uit. Maar hij blijft bij, je. het lijkt een vaststaand feit. Het gaat je goed, ik raak je kwijt. Je hebt een prachtig huis, het is net een plaatje. Nee, ik woon nog thuis. Ik vind het best alleen. Jij moest toch weten dat ik niet er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 Wat wandelen in de stad. Je hebt de laatste tijd niet te veel frisse lucht gehad. Na vijf minuten lopen zijn ze een winkel ingegaan. En na een uurtje pas sprak het vrouwtje heel voldaan. Kom over de brug, kom over de brug. Nu is niet van wat benodigd. Kom over de brug niet met nemen maar met geven. De buurt bijeengeschaard. De vrouwen gaan aan het roddelen, door de mannen wordt gekaard. En telkens als ze een van hen de pot gewonnen heeft, dan zingt het hele spant totdat hij een brave rondje geeft. Kom over de brug! Kom over de brug! Nu is niet van dat benauwde. Kom over de brug! Lief. Dat met een meisje op een bank in het plantsoen en meisje bleef me praten en hij snakte naar een zoen. Hij dacht als ik niet ingreep, gaat ze zo tot morgen door. Hij stond wat dichterbij en zei heel zachtjes in haar oren: Kom over de brug, kom over de brug. Nu is niet van dat benodigd, Kom over de brug, nemen maar. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.